Dit is de Surf Onderwijsdagen 2006 podcast. Het is 15 november 2006 en de tweede dag van de Onderwijsdagen die zit er al weer op. En bij mij zit Jan Jacobs van de School voor de Toekomst, hij is daar projectleider van Nationaal-Internationale Projecten. ...en ook beleidsmedewerker, senior beleidsmedewerker van het Koning Willem I College. En uh, welkom Jan. Nou, Gerard. Uh, Welke sessies heb je vandaag bijgewoond? Uh, vandaag heb ik bijgenomen uiteraard de keynotes. Die vond ik erg inspirerend. Uh, niet nieuw, want ik kende de verhalen van Diane Oppelinger natuurlijk al wat langer. Maar uh, ik vond dat ze het heel erg goed deed... ...in de zin van dat ze heel erg duidelijk in beelden en met name ook in woorden heeft toegelicht... Wat nu de essentie is van de verandering bij de huidige generatie studenten die er is en die eraan zitten komen. En dat ze dat met veel leuke voorbeelden en getallen heeft toegelicht. Ja. Dat vond ik erg inspirerend. Ik heb daarna ook nog een paar andere sessies. Maar ik wil eigenlijk, die zit me nog vers in het geheugen. Dat was de, de laatste sessie met meneer Katz, vice-president van Educause. Die een hele mooie eigen parodie met video gemaakt heeft op uh, Epic 2014. Ik heb hem nader nog verteld dat er ook nog een 2015 versie bestaat inmiddels. En hij heeft daar een, uh, een scenario geschetst van hoe het met onderwijs uh, zou kunnen gaan verlopen. Een soort uh, McDonaldization van het onderwijs. En uh, of we dat tegen kunnen houden, of wat we daar aan kunnen doen, om daar op zijn minst nog goede dingen uit te laten ontstaan. Ik vond het erg inspirerend, alleen jammer dat het uh, heel erg snel ging allemaal en te weinig gelegenheid om wat dieper op een aantal ontwikkelingen in te gaan ja. Ja. er werd ook over gediscussieerd over, die, over de film die hij liet zien hoe denk je er zelf over Heb je daar ook een... ik denk dat die film een heel aardig beeld geeft van wat op dit moment de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor die ontwikkelingen er werd door iemand van ik weet het niet eens meer welke grote raad in de Nederlander dat er was ook gezegd van er kunnen altijd in zo'n lange periode uh, verstorende ontwikkelingen ontstaan. Hè. Je kunt aan oorlogen of rampen enzovoort denken. Maar ik denk ook een, uh, uh, een nieuwe technologische ontwikkeling, mogelijk ook in combinatie met biologie. Dat is ook wat uh, op Educause door Reek Korswaard werd voorspeld, dat met name de ontwikkeling uh, op het snijvlak van biologie en. Uh, en uh, Zeg maar uh, elektronica, dat daar uh, hele grote verwachtingen uh, zijn, en dat zou wel eens tot behoorlijke verschuivingen kunnen leiden. En ik maak wel eens het grapje dat de huidige piercing hype bij de jongelui een soort uh, een voorbereiding op het elektronische transplantaat is, hè? een culturele voorbereiding. Ja, ja, ja, oké. Okay. Waren er nog meer sessies uh, die je vandaag hebt uh, bijgewoond? Ja, nou vandaag ja, en gisteren, ik heb uh, ja. sessies bijgewoond die uh, ja, gingen over uh, Pimp My Course en in dit geval over. Uh, uh, het verbeteren van uh, nou, probleemsituaties in de, de onderwijspraktijk uh, door intervisie. Uh, ken Ik lang het ook een beetje aan de, de grootte en de onbekendheid uh, van de groep, uh, groepsleden met elkaar. Uh, dat ik het ja, jammer vond dat er ondanks dat het een hele leuke methodiek is, toch uh, geen spectaculaire dingen uitkwamen. Nee. Ik heb ook uh, wat dingen bijgevond uh, rond uh, het maken van video's. Dat is uh, iets waar ik me de komende tijd uh, om een aantal redenen mee ga bezighouden. Uh, vanuit de Universiteit van Tilburg werd gewoon een heel low budget, low profile aanpak uh, getoond. En, nou ja, dat had ik na 10 minuten eigenlijk wel allemaal begrepen. Maar dat ging nog een hele tijd door. Ongeveer op dezelfde manier. Een hele sympathieke uh, manier die niet veel kostte. En uh, ja, ik denk ook heel goed inzetbaar is, maar niet spectaculair. En in datzelfde kielzorg heb ik een sessie bijgewoond van Kennisnet rond video wedstrijden die Kennisnet uitschrijft. Die zijn met name op leerlingen gericht en ja, ik ga toch wel proberen om leerlingen daarmee door mijn collega's te laten enthousiasmeren. En ik denk dat het op zich best uitdagend is om dat te doen, maar mijn focus ligt toch. Meer om uh, zeg maar, een aantal andere problemen op te lossen. En dat is uh, ja, kijken naar het uh, dreigende docententekort. Hoe kunnen we in onze conceptuele en leerlijn uh, door het uh, opnemen van instructiemomenten uh, het makkelijker en flexibeler maken voor de leerlingen. Hè? Op het moment dat ze hun dat past, hun instructievideo te bekijken. En op die manier toch ook een beetje te bieden aan het dreigende docententekort. Ja. Okay. Dat is mijn insteek. Ja. Uh, nou de onderwijsdagen zitten erop. Zijn er ook zaken waarvan ik zegt, nou, die neem ik echt mee uh, van deze onderwijsdagen? Ja, een van de dingen die uh, ik heel erg uh, inspirerend vond, uh, was uh, Emil Aars uh, over zijn uh, open innovation uh, benadering. En uh, ja, ook de aard van de mensen die hij nodig heeft. En ik denk dat dat ook iets is uh, wat ja, je dus meer hoort van nou, grote zieners binnen de... ...de ondernemerswereld, ik wil niet zeggen dat de winkelier op de hoek ook dat zal verkondigen... ...die hebben mensen nodig die snel, flexibel, creatief zijn, die zogenaamde crossovers. Mensen die dus meerdere disciplines in huis hebben en daar soepel tussen kunnen bewegen. En ja, ik ben heel erg blij met een statement wat hij gaf, van, dat, dat ze dat nodig hebben dat dit in het huidige onderwijs zo niet zit. We zijn op dit moment bezig om een implementatieplan op te zetten... Om de, de meervoudige intelligenties, hè, volgens de theorieën van Howard Gardner, om die te implementeren in de curricula. En, uh, nou, dat is dus wat meer een bevestiging dat we waarschijnlijk op de goede weg zitten. Ja. Okay. Nou, Dank u wel en uh, bedankt voor het interview. So oh, I can't believe Drink a drink with Jack. When I smoke, I smoke a pack. Get so high I ain't ever come back. I think I need another rail. It's all good news, babe, tonight we all get high Not I choose to choose to do anything that I wanna do And it's up to you, babe, I'm just alone Here's news, a, a girl with a new tattoo It's all good news, babe, tonight we all get high